Goedenavond allemaal, goedenavond lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagenaar, Yvonne Hagenaar, Radelband. Dit om het onderscheid even te maken, want mijn dochter Edith doet ook lezingen voor Indigo Radio. Ik ben die ik ben en van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben, want dat ben ik, zonder iets te verbergen. En ook deze lezing zou ik willen beginnen met een korte meditatie. Om ons te verbinden met het licht, het licht buiten ons, de kaars, de kaarsvlam. De lamplicht, eventueel het licht van de zon te visualiseren en te verbinden met het licht binnenin ons. Zet je voeten op de grond naast elkaar of als je ligt, vol de aarde onder je. Ook al lig je op een bed of tien hoog of wat dan ook. Dat maakt niets uit. Sluit je, <coughs> sluit je ogen als je dat wilt. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Nog tussendoor gerust door ademen, hoor. want heb je nog de kans dat je stikt. Nog een keer. Adem rustig in. Hou de adem even vast. En adem door je neus. Rustig uit. Adem rustig in en maak de verbinding met het licht buiten je. Houd de adem even vast en breng die ademhaling naar je navelchakra, je zonnevlecht, je plexus solaris. Allemaal op de plaats waar je navel zit, waar je ziel huist. Adem nog een keer rustig in. Hou de adem even vast en adem rustig uit. Kijk of je steeds in die uitademing je gedachten brengt naar die plek rond je navel. Voel in jezelf. Hoe je rustiger wordt. Adem nog een keer rustig in. Houd de adem even vast. En breng je ademing, je uitademing. Naar je zonnevlecht. Voel, voel het kloppen van je hart, voel het ruisen van je bloed, voel misschien het geluid, het geluid van de stilte, ...om je heen. Je bent een ziel... ...en je hebt een lichaam. Voel de mantra... ...waar deze lezingen mee begonnen worden. Voel hoe de woorden... Je rustig maken en voel hoe je daardoor in je gevoel komt. En zo kreeg ik onlangs een e-mail uit Frankrijk en iemand stelt de volgende vraag. Mijn vraag gaat over de incarnatie van een ziel. Drie maanden geleden kreeg ik het bericht, waarschijnlijk van mijn ziel of bewustzijn, dat er een ziel binnenkort bij mij zou komen. Dat ik, met andere woorden, voor de tweede maal zwanger zou worden. Ik wou nog een jaartje wachten, maar op een totaal onverwachte manier, een bijna ongelooflijke manier, ben ik nu, drie maanden later, zwanger. Hergens zegt mijn ego, ik ben met een cursus hielen met kristallen bezig, en daar voel ik mij fantastisch bij. Ik moet volgend jaar drie maal weg voor korte stages, en ik wou dus eerst deze stages afmaken, voordat ik met een tweede kind... Zou beginnen. Dit maakt mijn ego natuurlijk een beetje zenuwachtig, maar ergens zegt de kleine stem binnenin dat er een veel grotere waarheid achter zit. Zou je mij misschien kunnen helpen hier wat helderheid in te krijgen? Ja. <totstuken> Ja, de, de grotere waarheid die hierachter zit is eenvoudig, eenvoudigweg de ziel die bij die ouders en in die tijd en op dat specifieke tijdstip wilde incarneren. En met die specifieke stand van de sterren, zodat het karma optimaal volbracht kan worden. Als het op een ander tijdstip zou zijn gebeurd, het indalen van de ziel, dan zou deze speciale ziel die bij jou gekomen is, niet het karma kunnen hebben wat de ziel nu voor ogen heeft. Met andere woorden, het zou wellicht nog honderden jaren, honderden tijdseenheden kunnen duren voordat er weer een. Zelfde gelegenheid zich voordoet dat deze ziel kan incarneren. En is het nog maar de vraag of het bij jou, bij jullie zou zijn? Juist op dit moment bij die ouders. Dan kijkt het universum helemaal niet naar hoe mensen hun leven leven hier op aarde. Cursussen of niet, stages of niet, werk of niet. De ziel komt gewoon. Tenzij er absoluut voorrang gegeven wordt aan een leven hier op aarde. En dat mag, daar is niets mis mee. Dat heeft, te maken met, dat heeft natuurlijk te maken met de wet van de vrije wil van mensen hier op aarde. Dus voorrang gegeven wordt aan een leven zonder spiritualiteit. Een leven zonder gevoel. Dus het leven dat door zoveel mensen geleefd wordt, helaas. En waar hun God de materie is. Of het geld, of de baan, of noem maar op. Dus dan is er een kans dat zo'n ziel zich bedenkt en zich terugtrekt om later weer eens aan een incarnatie op aarde te denken. Dan zou je kunnen zeggen. Dat de afspraak die eerst gemaakt was. Niet meer doorgaat. En dat kan een stil gevoel van. Terugtrekken in zich hebben. Dus ja de grotere waarheid is altijd eenvoudig. Het was tijd en dat was het gewoon. Jouw diepe zelf heeft dat ook geweten. Want het gebeurt niet zonder dat jij en je partner daar toestemming aan geeft. Een toestemming heb je gegeven, maar dan op een ander niveau. Een niveau waarin je het niet meer zeker weet in het aardse leven, maar wel degelijk binnen in jouzelf zit. Daar weet je in dit aardsbewustzijn, in dit aardebewustzijn, het dagbewustzijn, soms niets meer van. Maar dat voel je, dat weet je als je in dat andere niveau zit. Dus het gevoel dat je in je eigen zelf bent. Dus dat je in je eigen ziel bent. Het komt bij de meeste mensen in hun dromen voor of tijdens diepe meditaties. Dat is het gevoel dat je zelf bent. Dat is ook het gevoel waar mensen op aarde naar streven. Diep in hun diepste gevoelens is dat wat ze willen. De meeste mensen leven helaas hun leven vanuit hun ego, vanuit hun illusie. Het ego lijkt het ik, maar is het niet. De ziel dient het over te nemen op, dient het over te nemen van je lichaam. En dan dient vanuit die mens zelf te komen, die beslissing om dat te willen doen. Om het ego los te laten en het leven voortaan vanuit de ziel te leven. En het ego is er niet meer. De ziel is. En zo, <coughs> en zo is de mens. De menselijke God. De goddelijke mens. Vreemd genoeg denken mensen dat hun ego hun eigen zelf is. Terwijl, een, terwijl er een werkelijk eigen zelf is. Dat een stukje God is. Dat verbinding heeft met andere zielen. De bomen... De dierenwereld, planten, stenen, de lucht die we inademen, de stormen, de zonnestralen, die ieder op zich allemaal anders zijn. Het is mogelijk om ons met alles te verbinden. Als we leven vanuit het werkelijke eigen zelf. Dan kunnen we dus die verbinding hebben met alles dat leeft op aarde. En ik krijg antwoorden. Graag citeer ik een stukje van deze mail. Hartelijk bedankt voor je antwoord, dat inderdaad heel juist is. Volgens mij moet het ego zich volledig in de lijn van de ziel plaatsen. Als dit niet gebeurt, gaat er van alles mis. Dat is logisch. En inderdaad, dan komt er een stem van binnenuit naar boven. En die stem heeft mij altijd naar het beste geleid. Ik wist, zoals bij mijn eerste kind, dat er een tweede ziel zich bij mij zou incarneren. En net zoals de vorige keer, wist ik, wist ik het ongeveer drie maanden op voorhand. Ik voelde het aan als een aanwezigheid in mijn aura. Ik had het tegen mijn partner gezegd. En ongeveer drie weken geleden voelde ik mij zwanger. Ik kan mij niet inbeelden hoe moeilijk het is om een leven zonder spiritualiteit te leven. Hoewel ik begrijp dat dat... Dat, er, dat hier niets mis mee is, maar ik vind dat hij tegen het leven zelf ingaat. Ik zal in mijn meditaties eens luisteren of er een naam opkomt. De bevalling was ook wat moeilijk de eerste keer. En deze keer zal ik er alles aan doen om het wat vlotter te laten verlopen. Spijtig dat deze kennis nog niet bij iedereen als normaal wordt ervaren. Ja, en dan krijg ik in de tussentijd een mail van haar dat, het, eh, dat de zwangerschap niet doorgegaan is. Of eigenlijk, dien ik te zeggen, de ziel heb je even gevoeld. En zo gaat dat ook. En de ziel heeft misschien bedacht dat het toch niet het juiste tijdstip was of, of andere mogelijkheden bedacht. De oorzaken zijn nooit maar dan ook nooit vanuit negativiteit genomen. Het kan heel eenvoudig zijn, misschien toch niet de juiste tijd, maar ook wellicht bepaalde momenten in het karma, die alleen op die tijdstippen kunnen, waar ook andere zielen bij aanwezig kunnen zijn en aanwezig zijn. Soms niet daarop gewacht te moeten worden, of soms is de ziel waar de geïncarneerde ziel mee wil leven, nog niet op het aardse plan, of heeft misschien een iets andere weg af te leggen. Kortom, het accepteren hierover dat het niet doorgaat, gaat ook over het nadenken over andere mogelijkheden waarom iets niet doorgaat. De emotie daarvan is van de aarde. En die emotie heeft niets met de astrale wereld of met de kosmos te maken. Ik krijg een mail en ik citeer, volgens mij...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 Het ego is iets dat alleen op aarde voorkomt en in lagere bewustzijnstoestanden. Dus het ego kan zich ook nooit in de lijn van de ziel plaatsen zoals je het schrijft. De ziel is De bedoeling van de mens van de aarde is om de ziel te zijn, om werkelijk te ervaren dat de hemel op aarde is, dat de vrede in het hart mogelijk is in het eigen hart mogelijk is. Dat er geen angst bestaat. Afgunst. Of welke illusies dan ook. Om het met eenvoudig woorden te zeggen. Het ego dient... Losgelaten te worden. En de mens. Dient het bewustzijn. Te zijn. Dat is de heimwee. Die ieder mens. Diep in zichzelf voelt. Ook de mensen. Die zich. Laten we zeggen. Aan het kwaad gegeven hebben. Ook daarin. Zit een diep verlangen naar het licht. De ziel is. En is een totaal toestand van het bewustzijn van die mens op dat moment. De toegang tot de astralen. En kosmische werelden. Is bewustzijn. En om in de woorden van de aarde te blijven. Een bepaalde vorm van het bewustzijn. Hoog bewustzijn. Als dat bewustzijn verkregen is. Door zelfstudie, door de kennis van het zelf. Dan is die mens. Dan is de ziel de samensmelting aangegaan met het lichaam en het denken van die mens van de aarde. is een bruiloft in de sferen. Je schrijft dat je het spijtig vindt dat deze kennis nog niet door iedereen als normaal wordt te ervaren. Als je vanuit de ziel denkt, dan zie je veel mensen op aarde komen om ervaringen op te doen, om daar wel of niet van te leren. Dat is de eigen keus. Dat kan die mens zelf bepalen. Zo zijn er zielen die in eerdere levens veel spirituele levens hebben gehad en nu in dit leven zeggen dat ze het even genoeg vinden. En zich nu willen verdiepen in het leven op aarde met alle materie die daarmee te maken heeft. Deze mensen kunnen wel degelijk heel spiritueel zijn en ook leven... Op een spirituele wijze. Maar dat is door heel veel mensen niet te zien. Wij kunnen niet, wij mensen zijn niet in staat om iemand te zien met een hoog of een lager bewustzijn. Wij denken vaak, wij mensen denken vaak dat het met de kleding te maken heeft of de positie in. Een vorm van een religie. Dus ook wat mensen doen of niet doen. Is niet per se wel. Of niet spiritueel. Er kan pas hierover. Nou. geoordeeld, laat ik het zo noemen. Als de mens zichzelf kent. En weet je. Dan oordeelt hij. Of veroordeelt hij helemaal niet meer? Je had nog een vraag en je vraagt dit als healer. Je schrijft, waar liefde is, is geen ziekte. Dit naar aanleiding van een van mijn lezingen. Heeft dit te maken met het feit, vraag je... Dat je hierdoor de vibratie energetisch verhoogt. Ja. Kan ik je zeggen. Waar liefde is. Is geen ziekte. De trilling van liefde. Is heel makend. En dan heb ik het over de trilling van het goddelijke. God is liefde. Die trilling is heel makend. Die liefde kent geen ziekte. Daar is alles in volmaakt. Er is veelal een tekort aan deze liefde met een hoofdletter in de mens. En dat heeft altijd met het denken van die mens te maken. Dat denken zit vast dat zit altijd vast aan iets. Dat correspondeert met iets in het lichaam. Dus, laat ik als voorbeeld geven: dat niet. Als mensen bijvoorbeeld niet kunnen loslaten, dan zal die later veel last met de nieren uh, hebben. Het is een beetje kort door de bocht, maar je weet waar ik het over heb. Er zijn mensen. bij wie het lichaam helemaal vol zat. met. Knobbels, ja, inderdaad, waarvan mensen zeggen dat je er onherroepelijk aan doodgaat. Als je niet dit of als je niet dat. Tenminste, dat wisten artsen te vertellen. Niet altijd dus. En het is niet de eerste keer dat ik erover spreek. Ik ben stil in mezelf gegaan. Erover over nagedacht, over al mijn illusies nagedacht, mijn angst, mijn verdriet, mijn stille verdriet en mijn schuldgevoelens over van alles, want ik had het toch goed. Er waren toch mensen die diep van mij, diep van mij houden, hielden en nog steeds van mij houden. Dus wat zeurde ik nou? Ik had toch alles wat mijn hartje begeerde. Maar ik besloot dus om eenmaal in mijn leven nou werkelijk eens naar mijzelf te luisteren. Om aan het immens grote en kolossale verlangen te voldoen dat in mijn binnenste roerde. Om mijn eigen bron te horen, om mijn eigen stukje God te horen: de God in mij. Toen ik mijzelf van mijn illusies had verlost, daarover nagedacht had, dat de ander nooit schuldig was, nooit schuldig is, dat ik bepaal hoe ik met het leven omga en dat ik anderen niet mag en kan veranderen. Toen ik daarover nagedacht had, was het moment aangekomen om in mijzelf te gaan. En daar kwam ik. In mijn, in het universum terecht. Als, als in een oerknal. In het universum waar totale liefde was. Licht. De trilling van de liefde te voelen was. En ik voelde dat ik het zelf was. Ik was één. Eén met alles om mij heen. Eén met alle werelden. Met de sterren, met, met alles, met het al en de inzichten. In alles openbaarde zich in. Een duizendste van een seconde. Op een bepaald moment. Nadat er vragen aan mij waren gesteld en de antwoorden waren gegeven, voelde ik in mezelf dat mensen van de aarde hier niets van wisten en in mij zat het gevoel. En de enorme liefde. Om hiervan aan de mensen van de aarde te vertellen. Ik kan hier wel heel lang over vertellen, maar dit is voor ons allemaal weggelegd. Niemand uitgezonden. Hoef slechts naar binnen te gaan. En natuurlijk. Het lichaam was geheel genezen. En ik wist mij in die liefde. En ik voelde dat ook zo. Want dat is wat ik zo graag aan anderen geef. Dat gevoel wat mensen verlossing noemen, ik weet het niet, maar dat er een, een uitweg is: dat je geen angst hoeft te hebben. Het is mooier dan je denkt. Als in die liefde geleefd wordt en je bent het zelf, dan zijn alle hulpmiddelen niet meer nodig. Ik ben daar niet tegen hoor, alleen ik spreek vanuit mezelf. Het ego is als het ware overgegaan, is als het ware doodgegaan, het is er niet meer. Daarvoor in de plaats is het totale leven gekomen. De liefde dus. En eigenlijk is het niet daarvoor in de plaats gekomen. Het ego is geabsorbeerd door die liefde. En is opgenomen door die liefde. Als er vanuit het universum naar jou gekeken wordt, dan wordt er op die wijze naar jou gekeken. Voor mensen zijn, zijn cursussen en dergelijke helemaal niet nodig. Maar ik kan me zo voorstellen dat mensen dat zo graag willen. Je wilt zo graag met mensen spreken die ook die gevoelens hebben. Je wilt daar steeds over horen. En het voelt goed. Om met mensen met elkaar te zijn die hetzelfde gevoel hebben. Naast niets, maar het ook niets mis mee. Want ik wil absoluut niet het brood uit de mond van anderen halen hoor. Als mensen iets willen, dan moeten ze dat gewoon doen. Maar uit mijn ervaring zeg ik, en ik kan alleen maar voor mijzelf spreken. Het naar binnen gaan was voldoende. Het aanreiken dat ik mijn leven ook op een andere manier kon, kon leven, zonder die pijn. ik van harte aanvaard en ben toen naar binnen gegaan ja inderdaad ook mijn leven was een leven zonder liefde met een hoofdletter iedereen hield van mij en nog steeds denk ik maar in mijn eigen gedachten was ik van hopig en wist absoluut niet hoe ik moest leven het was een soort zekerheid voor die tijd voor die transformatie Waar ik eigenlijk geen raad mee wist. En ik huilde van binnen. Ja, ik zag er geweldig uit. Had alles van mijn hartje begeerde. Maar ik wist dat dit een illusie was. Ik wist ook niet hoe ik eruit moest komen. Maar juist in die illusie zat geen liefde. Dus mijn lichaam voelde dat ook. En reageerde na verand. Dus ja. Ik kan je vanuit mijn eigen gevoel, vanuit mijn eigen ervaringen zeggen, dat het lichaam geen liefde van de ziel krijgt als het ziek wordt. Het krijgt wel signalen, en dat noemen we ziekte. Het is het duwen en het waarschuwen van de ziel naar het ego, om die mens tot andere gedachten te brengen. Totdat er eindelijk in een incarnatie, in een leven hier op aarde, door die mens naar die ziel geluisterd wordt. En dan alles omgekeerd kan worden in waarlijke, onbaatzuchtige liefde naar het zelf op de eerste plaats. Dat gevoel is. Is te herkennen in alles hier op aarde, ook in de lucht. Ik krijg een mail terug en ik citeer: ik volg je 100%. Ik ben hiervan overtuigd. Jouw ervaring is hier een mooi voorbeeld van. Ik ken een man die zich ook van een zogezegde terminale ziekte genezen heeft, en dit was 30 jaar geleden. Hij heeft zijn leven van binnen en ook van buiten helemaal getransformeerd. De artsen begrepen er niets van en zeiden dat ze een vergissing in de diagnose moeten hebben gemaakt. Spijtig dat de meeste mensen nog zo volledig in de materie vastzitten, maar ook dit is oké. Okay. Wat een prachtige ervaring met dat licht. Ben je daar door meditatie gekomen of gewoon door in de stilte naar binnen te gaan, wat eigenlijk ook een vorm van meditatie is? Waar je over spreekt, is de essentie van de zaak. Inderdaad, er is niets anders nodig. Het is heel simpel. Ik doe vijf jaar kriya-yoga. Ik weet zelf niet precies hoor, wat kriya-yoga is. Ik weet alleen yoga, maar ik ga even verder. Dus waarin veel meditatie zit. Voor ik naar mijn werk ga, heb ik behoefte om zo ongeveer één uur naar binnen te gaan. De dag die begint is dan prachtig. Ik voel me dan in connectie met mijn ziel, hoewel het in de dag met de stress op het werk enzovoort wat moeilijker wordt, maar het gaat gemakkelijker en gemakkelijker. Verschillende keren heb ik zelfs het geluid gehoord van het universum, alles was trilling en alles was in beweging. Ik kreeg het gevoel in verbinding te zijn met het goddelijke, maar hoe weet je nu dat je ego dood is en je door constant, door die liefde van de ziel gestuurd wordt? Ik voel die ziel in momenten van stilte. Want dan zijn er ook momenten waar ik die ziel wat minder voel doorkomen. Heb je daar een tip voor? Ja, er zijn meer mensen genezen dan wij denken. Dan wij om ons heen zien. Er zijn meer zogenaamde wonderen, want het zijn geen wonderen hoor. Die worden in de ogen van de aardse denken als wonderen beschouwd. Die zichzelf genezen hebben. En veel artsen, goed willende artsen, kunnen het zich niet voorstellen. Ze hebben natuurlijk ook zo lang gestudeerd. Een ego wellicht? Want dat er gewicht gegeven is aan het goddelijke in de mens. Kunnen ze veel allemaal moeilijk verkroppen. De meeste mensen trouwens, liever is het hen om zelf de ziekte te genezen. En daar is niks mis mee, dus de verantwoording op zich te nemen. En misschien... Daarmee ook een ego te strelen. Ja, het is toch ook wat. Toch is er al een enorme brug geslagen. Tussen de reguliere geneeskunst en de normale geneeswijze, zoals ik het noem. Die van binnen uitkomen En die al duizenden jaren hier op aarde normaal zijn. Maar die we kwijtgeraakt zijn. Die we ons bijna hebben laten ontnemen. Maar die nu, in deze tijd, weer terugkomen. In die lichtervaring ben ik gewoon gekomen door mezelf aan te pakken. Ik was het al zo lang van plan. Jaren en jaren, maar ik deed het gewoon niet. Pas, en, dat, en blijkbaar hoort dat bij mij. Pas toen ik werkelijk met de rug tegen de muur stond, deed ik het. En nogmaals, het hoort bij mij, dat zou ik dus niemand Niemand aanraden om het op die wijze te doen. Maar het hoorde bij mij. En dat naar binnen gaan. En, en in je eigen gevoel. Als je dat werkelijk wilt. Het eerst opruimen van, van alle illusie van jezelf. Door de zelfkennis op een gegeven moment zo diep uit te diepen. Dat je die stap kunt wagen om binnen te stappen in je eigen bron. Dat die je niet alleen te doen. Je gaat namelijk gewoon even dood. En de kans is levensgroot aanwezig dat je, daar ook, dat je daar ook in blijft. Het dient gezegd te worden. Goede begeleiding is absoluut noodzakelijk. Maar het ligt niet in mijn lijn. En ik wilde dat dus per se niet. Ik bepaal het zelf. En dat hoort bij mij. Tot het uiterste. Maar ieder mens doet het op zijn eigen zijn of haar eigen wijze. Als het niet goed gegaan was. Als ik besloten zou hebben om daar te blijven. Dan hadden, ja, dan hadden ze me doodgevonden. Zoals dat hier heet. Zo eenvoudig is het gewoon. Dus om op je vraag terug te komen. Meditatie. Dus in de stilte naar binnen gaan. Binnen gaan. En vervolgens kan ik je zeggen dat ik nauwelijks nog mediteer. Mijn leven is één meditatie. Ik voel me altijd opgenomen in die liefde. Het leven wordt dan vanuit die vorm geleefd. En alles waarover nagedacht wordt, is... is ook tevens een meditatie. Want het is een denken dat altijd naar binnen gericht is. Ik herinner me nog wel het denken dat altijd naar buiten gericht was. Dat ik anderen probeerde te veranderen en daarbij mezelf diep ongelukkig voelde. Dat ik altijd maar bezig was om me te ergeren en denken waarom doet hij of zij nou niet wat ik wil? Dan voel ik me toch veel gelukkiger maar dat was niet zo. Hoe kon ik zo lang op zo'n dwaal, dwaalweg rondhobbelen? Nu is dat denken totaal anders. En kan ik de ander laten. De ander mag zijn wie hij of zij is. Welke denkbeelden die, die ander ook heeft. Ook al gaan ze regelrecht en op een agressieve manier tegen mij in. Het maakt niet uit. Want mijn kracht ligt in hoe ik ermee omga. Dat bepaal ik. En ik zal altijd de liefde van de ander zien. Het is dus altijd het naar binnen gericht denken. In alle omstandigheden. Zo ook tijdens het autorijden. Ik ben zoals ik ben. In alles dus. En dat, dat kan voor iedereen zijn. Want ik, ik zeg nou wel ik, maar dat, dat, gaat, gaat voor alle men, dat geldt voor alle mensen. Er is geen uitzondering. Alhoewel het kwaad in anderen mij graag uit mijn evenwicht wenst te gooien. Want die spiegel kan zeer confronterend zijn kan gewoon weg niet. Met het denken vanuit de ziel. Dus het denken naar binnen gericht. Dus het denken vanuit dat liefdegevoel. Komen de gedachten op. Vanzelf op. Dat de ander nooit schuldig is. In het doen van de dingen. Ik zie slechts het diepe verdriet soms van de ander. De ander juist in zijn of haar juiste vorm te zien. Daardoor komt er een diep, een diep, een heel diep gevoel van mededogen, van liefde. En het is niet meer mogelijk, absoluut niet mogelijk, om te oordelen of te veroordelen. Het is niet anders, maar het is een leven vanuit de vrede, vanuit de liefde, het liefde leven, het liefde met een hoofdletter. De liefde die is, die anderen beschouwt, dus anderen van binnen kan zien, voelen en horen. Het is het opgaan in de trilling van die ander. En ook al is het een e-mail, of een gesprek tegenover me, of een telefoongesprek, er zit geen verschil in. En dat is eenvoudiger dan mensen denken. Ieder mens heeft dat in zich. Het is goed als mensen gaan mediteren. Het is toch altijd jezelf verrijken met je eigen positieve gedachten om binnen in jezelf uit te komen. En om daar alle antwoorden te ontvangen. Ja, de trilling van het geluid, de stilte van het geluid dat in de mens zit. Ja, het wordt niet door alle mensen gehoord. De een heeft, uh, ziet dit de ander ziet dat. De een hoort dit de ander hoort dat. Dat heeft ook met de ervaringen vanuit vorige levens te maken. Het geluid, het geluid van de stilte, is niet altijd een ziekte van het oor, waar wel eens over gesproken wordt. Het zuizen van het oor. <coughs> Ik heb iemand die bij mij op, een, op mijn lezingen thuiskomt en die denkt dus dat het een ziekte is die in zijn oor zit. Maar het is iemand met een groot bewustzijn ik heb het al een keer gezegd dat het gewoon het geluid van de stilte is. Maar bij sommigen is het wel degelijk een oorzuizen dat te maken heeft met het niet willen horen. Het luisteren naar het gezag binnenin hen. Het geluid is oorverdovende, toch stil. stil. Het is luider dan vliegtuigmotoren en het is stiller dan wat dan ook. Het zit in de stilte. In de kleine hersenen. En als je daarin gaat zitten, in het geluid gaat zitten, kun je horen en kun je vragen stellen. Mediteren is spreken en luisteren naar de God in jezelf. Bidden is iets anders. Met bidden ben je alleen maar zelf aan het woord. Dus als je in dat geluid gaat zitten en je visualiseert in je kleine hersenen, hè, dus dat je daarin zit... Dat je jezelf klein maakt en dat je daarin gaat zitten en dat je door je lichaam de verbinding maakt met je hartchakra en met je zonnevlecht. Dan kun je horen. Dan kun je de woorden in vormen op laten komen. Misschien overbodig te zeggen, maar zorg wel dat je je voeten altijd stevig op de grond hebt geplant en Maak altijd maar die verbinding met het licht, hè? buiten je, het licht binnen in je. En ik krijg antwoord, of eigenlijk, het, het stukje lees ik nog even voor, wat, eh, wat, wat, eh, wat, in de, wat in de mail stond. Dat is interessant wat je schrijft en ik haal, herhaal het even. Maar weet je nu dat je ego dood is en dat je er constant door die liefde van de ziel gestuurd wordt? Ik voel de ziel in momenten van stilte, want dan zijn er ook momenten waar ik die, waar ik die ziel wat minder voel doorkomen. Heb je daar een tip voor? Ja. Hoe weet je nou dat je ego dood is? Je wordt niet door de liefde van de ziel gestuurd. Je bent de ziel. Je bent de liefde. En er wordt dan niets meer gestuurd. Je bent het. En dat voel je. Dat weet je absoluut. Want het weten hoe het ooit in je leven was, dat wil je nooit meer. Dat was altijd eigenlijk lijden, pijn lijden. Niet altijd vrede in jezelf voelen. En binnen jezelf toch op de een of andere manier altijd wel verdrietig. Hoe gelukkig je ook was, altijd knaagde er wel iets. Dat dus is er nooit meer. Dat is verdwenen. Die nare gevoelens hebben met dat ego denken, met dat ego te maken. En daardoor voel je, weet je dat het ego er niet meer is. De behoefte om naar voren te treden, anderen weg te zetten als het ware. De anderen niet de eer te gunnen. Enfin, allemaal bekend. Dat is er niet meer. En dat komt ook niet meer terug. Ja, tenzij. Tenzij je je in de negatieve emotie laat meesleuren kun je weer opnieuw beginnen, in ieder geval kun je weer een paar stappen teruggaan en dan kun je vanaf dat moment weer opnieuw beginnen, of helemaal opnieuw beginnen. Maar ook dat is een beslissing in hetzelfde. De weg naar beneden is glad en je gaat met een vaart naar beneden. De weg naar boven is zonder handvaten. Je loopt als het ware op een glibberige weg naar boven en je bepaalt altijd als mens of je daarop wilt blijven of niet. Het kwaad wil je naar beneden trekken en doet daar alle moeite voor. Maar het licht laat jou. Dat doet niks. Het licht is. Het licht is er altijd. Er is maar één voorwaarde. Het licht heeft zo'n respect voor de mens en voor de vrije wil van de mens. Want het zegt, richt je naar het licht, dan pas kan het licht alles in zijn werk stellen om die mens bij te staan. Het is dus de beslissing van die mens zelf. Het is, is de beslissing genomen om naar het licht te gaan, om het licht zelf te zijn. In alle vormen in die mens... Dan zal het universum er alles aan doen om die mens bij te staan. Dan gebeuren er, zoals mensen noemen, toevallige dingen. Maar het zijn geen toevallige dingen, het zijn geen wonderen. Het zijn de dingen die je dan toevallen als een logisch gevolg. Want het licht heeft oneindig. Veel mogelijk, veel meer mogelijkheden dan het kwaad. Het kwaad heeft altijd dezelfde trucjes, heeft altijd dezelfde dingen om een mens naar zich toe te trekken. Dat is dus ook de waarschuwing. Wees alert. Wees altijd alert. Wees alert en blijf die liefde, cordon van liefde om je heen stevig houden, zodat daar niks doorheen kan komen. Het licht laat de mens en heeft respect voor de eigen keuze. Dus om op het tweede deel van je vraag terug te komen, jij bepaalt. Jij maakt de keuze in jezelf. Dus ja, dat zou mijn tip kunnen zijn. En die ziel, nou, die ziel komt niet door, door. die ziel is er altijd. Het licht is er altijd. Je ervaart het als momenten waar je ziel wat minder voldoorkomen, maar het is dus net andersom. De ziel is er altijd. Het licht is er altijd. Het stukje God dat jij bent is er altijd. Jouw denken van binnenuit, dus vanuit de liefde van je ziel, vanuit het goddelijke, is er altijd. Alleen het ego denkt dat het niet altijd aanwezig is. En mensen leggen nu eenmaal altijd meer gewicht op het ik dat uit het ego komt. Maar de mens heeft een werkelijke ik die opgaat in het een zijn, in de eenwording alle zielen. En toch hier in het leven op aarde, in een lichaam, leeft. Ja, en mijn ervaring lijkt inderdaad op een bijna dood ervaring. Toch vond het verder dan een bijna dood ervaring. De ervaring van de astrale wereld, de kosmos, is. De tijd die ik in die andere wereld doorbracht, is niet te meten. Maar het lichaam kan een paar minuten verdragen, dus misschien zijn het drie minuten geweest, of tien, of, of meer. Ik weet het niet. Er kan namelijk in één minuut een heel leven geleefd zijn. Het leven kan een droom geweest zijn, en het wakker worden kan juist in de astrale wereld plaatsgevonden hebben. Het is een absoluut zeker weten en het voelen in het universum, met al de verbinding met de energie, de liefde-energie. Woorden van de aarde zijn niet genoeg om dit te beschrijven. Een bijna dood ervaring is ook een bijna dood ervaring. Bij mij was ik daar en ben ik daar geweest en zal daar altijd zijn. Het is hier, nu. De vrede is hier. De hemel is hier. Nu. In het verleden en de toekomst. Het bestaat in het eeuwige nu. En dat gevoel is liefde met allemaal hoofdletters. Het is het grote inzicht in het al. In het zelfzijn van het al. Van de dingen. Het één zijn. En misschien, nou ik weet, het was, ik weet het wel zeker, ben ik levens en levens en levens bezig geweest om tot deze chemische bruiloft, chemische hoogtzaait zoals het heet, dus geestelijke bruiloft te komen, het denken en, en het gevoel op elkaar te leggen. En is het in dit leven gebeurd? En inderdaad, het goddelijke, dat de mens zelf is, is. En dan bestaat ziekte ook niet meer. Je vraagt ook of dit in een fractie van een seconde kan gebeuren. Ja, tijd bestaat niet. En in een seconde, in een seconde kan een beleving honderd jaar duren. Kan een heel leven geleefd worden. Kan een leven geleefd worden? En kan wakker geworden en kan wakker worden gebeuren in de astrale wereld. Waar het leven weer verder gaat. Tot zover deze lezing, dit eerste deel van een interessante, voor mij plezierige e-mailuitwisseling. Volgende week komt het tweede deel. Natuurlijk kunnen jullie ook altijd vragen stellen hoor. Je weet, ik doe dat met zo'n plezier, die antwoorden. En soms zijn de antwoorden best wel een beetje kort. En soms zijn, ze, zijn de, soms zijn de antwoorden ook wel een beetje lang. En soms gebruik ik ze voor een lezing, lezing hier op Indigo Radio. Maar ik ben ermee opgehouden om te zeggen. Dan en dan en dan komt het. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Volgende week dus deel 2. Dus je vragen kun je stellen op mijn website. Ik zal het nog een keer herhalen. www.ykra.nl En dan wens ik je een heerlijke week. Met alle die je lief zijn. Dat je de ervaringen kunt begrijpen vanuit de ziel die je bent. Daar moet je moeite voor doen. Dat gaat moeilijk. Dat is die weg naar boven. Maar als je eenmaal de beslissing hebt genomen in jezelf. Om het alleen nog maar op die wijze te doen. Dan krijg je hulp van het universum. Alles richt zich naar je. Alles juicht om je heen. En niet een fopjes gedoe. Maar werkelijk van binnen uit jezelf. Dit is wat ik wil. Lieve mensen, een heerlijke avond met de andere programma's. En bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Dag!